Zo'n 50 mensen zijn in Barcelona begonnen aan een protestmars naar Madrid. Net als eerder deze week uit de andere steden lopen betogers naar de Spaanse hoofdstad om te protesteren tegen de hoge werkloosheid en de slechte economische vooruitzichten. Eerder vertrokken actievoerders uit Valencia in het oosten en Cádiz in het zuiden van Spanje. De Spaanse acties begonnen in mei met demonstraties in de grote steden.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 Vrijdagmiddag, de 24e van juni, alweer. Tijd voor de Euro Breakdown op deze zondag en vrijdagmiddag. Vijf minuten over de klok van drie uur. Jaargang 21, aflevering 25 van de Euro Breakdown. Deze week in de lijst 17 stijgers, 5 zittenblijvers, 16 dalers en 2 nieuw binnenkomers. Ruimte werd er gemaakt door Adel, Setfire, to The Rain and, uh, en Morten Tovvlak en Klee.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 Move Like a Jagger, die heeft toch wel de ingrediënten om een echte zomertop-hit te gaan worden. Deze week komen ze binnen, niet alleen samen met Christina Aguilera. Op nummer 39 in de. Euro Breakdown of vrijdag. Breakdown of Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Short van Dam. Samen met Krishna Aguilera. Mocht je dit niet gehoord hebben, dan uh, is dat niet zo heel vreemd hoor. Ze heeft maar een uh, stuk of vijf zinnen in het hele liedje. Net alles, ze doet dus uh, eigenlijk meer mee voor uh, spek en bonen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 Ken je er al? Ja. Nou, dan val je keihard door de mand als uh, kijken. Want voor de rest hebben we haar uh, nog nergens gezien. In 2009 vertegenwoordigde ze namelijk uh, Roemenië met het liedje The Balkan Girls. Ze eindigde toen op een uh, goede negentiende plek. Dat gaat zijn carrière in de Balkanlanden wel een uh, aardige boost. En het zingen heeft ze niet van een vreemde. Haar moeder is uh, volkszangeres. En toen Helena drie was, zong ze al een duet met haar moeder.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 Dan des, Zoals hij officieel heet, wij kunnen hem natuurlijk gewoon beter als Bruno Mars en The Lazy Song We 16 weken in de lijst, hij zakt wel, en wel van 29 naar 36 en Voor de volgende plaats gaan we naar plek 35, en vorige week kwamen zij binnen toen op nummer 38 De single heet inderdaad Don't Stop The Party, deze week drie plaatsen omhoog. in de tweede week The Black Peas. Uh -huh. I'm sorry.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 Head-knocking, head cause they can't shut us down And ain't no stopping, we gon' keep on rocking Baby, ain't no stopping, you cannot stop us now Dus pak je radio, ben naar het strand. en zet hem op 106.9. je yeah. Zfm. ZFM. 24 uur per dag. hete zomerhits.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 Time. Don't make it lose your mind We just wanna see you just... shake, that, that. shake that Every day I'm shuffling Shuffling, shuffling Step up fast and be fun. Let's catch. We get money. Don't be mad. Now stop. Hating is bad. One more shot for us. Another oh, round. No, no, no. Please fill up. A cup. Don't mess around. We just want to see. Just shake it out. Now you don't really f, -f, -f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 Kijken wij even achterom, vinden we op plek 40 Alexa Jordan en Hush Hush. In de 13e, nee 11e week, straks zij van 35 naar 40. Room 5 en Christina Aguilera, Moves Like Jagger, komt nieuw binnen op 39. Pool City, The Alligator Sky, zak van 32 naar 38. Elena, Disco Romance, komt nieuw binnen op 37. Bruno Mars, The Lazy Song, staat nu 16 weken in de lijst. 1 van de langs genoteerde. En uh, zakt van 29 naar 36. De 35 drie plaatsen plaatsvienst in de tweede week. The Black Eyed Peas, Don't Stop The Party.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 En zomer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 kan de hele lijst gewoon nalezen. Zie je ook de Swedish House Mafia staan. Save the World op nummer 24 deze week.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 16 naar 26. Silla Green, Bright Lights, Bigger City, 12 weken in de lijst, van 17 zakken naar 25. Swedish House Mafia, Save the World, in de 5 weken gaan ze weer omhoog, van 30 naar 34. En Kesha Blow vinden we op uh, nummer 23, in de 9 weken zakt zij 5 plaatsen. Natasha Benningfield, Pocketful Full Sunshine staat nu 4 weken in de lijst, gaat omhoog, van 31 naar 22. En door die 9 plaatsen is zij de snelste stijger van allemaal.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 Leef het ritme van Zandvoort voor ook op internet. www.zfmzandvoort.nl